Dan nog het weer. In het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. In het zuiden droog en af en toe zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A28 Zolle, richting Amersfoort. Staat tussen Nijkerk en Amersfoort een file van 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je leef?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 Ik Welkom bij derde de sturen we van zondag in Kermeland. Deze zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Je hoort Billy aan het begin van de derde uur met de Caribbean Queen. Blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. En in u drie gaan we uiteraard het gedicht van de dag doen. Ik verheug me er nou op. Dat doen we om uh, kwart voor vijf. Om ja. half vijf het dier van de week. Maar we hebben nog veel meer Robert-Jan. Nou ja, je hebt, ja, in ieder geval om um, half vijf het dier van de week zoals jij zei. En het, het luistert, er dus een kater die luistert naar de naam Uckie. Het gedicht van de dag. De dag staat vandaag uh, om kwart voor vijf in het teken van de lanen in de paden op. Nou, met dit weer, dat is een toepasselijker, kan ik me het ergens niet voorstellen. Uiteraard krijgt u straks nog eens nog de voetbal-eredivisie uh, uitslagen... van de vanmiddag verspeelde wedstrijden. We hebben nog wat uh, Formule 1 nieuws. En ik zou zeggen, uh, blijft u gezellig luisteren naar uh, de laatste uur van uh, Zik. En we hebben Siel en Crazy. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Get him along. zonnige muziek op de zondagmiddag bij CFM Zondag hem Kennenland bij je tot aan 5 uur middag. Door de Katrina en de Waves and Walking on Sunshine. En daarvoor die mooie single van Steel. Dat was uiteraard crazy. Inmiddels uh, kwart over vier geworden. We hebben weer wat uh, nieuws uh, voor je. Volgens mij gaat het over mijn vriendin. Of niet? Uh, nou, als je even wacht. Als je even wacht. dadelijk. Eerst okay, iets, okay. iets, iets anders nieuws. Uh, en dat uh, nieuws komt uit uh, Italië en wel, wel uit Maranello. Want Formule 1 coureur Filippe Massa is door de media als een een weggeschreven bij Ferrari, maar de Braziliaan voelt zich nog. Alle uh, voelt zelf nog alle vertrouwen bij de beroemde Italiaanse Renstal. Het doet uit uiteraard pijn dat ik in de eerste twee races van dit seizoen geen punten heb gescoord, maar het is nu tijd om het tijd te keren. Schrijft Massa in zijn dagboek op de website van Ferrari. Hij viel in de openingsrace in Australië. Viel die uit en eindigde afgelopen zondag op een, met een compleet nieuwe auto, slechts als 15e in de Grand Prix van Maleisië. Met bijna een ronde achterstand op zijn ploegmaat en winnaar Fernando Alonso. Ik heb vaak al moeilijke momenten gehad en weet dat dingen snel kunnen veranderen. Ik voel vertrouwen bij Ferrari. Het team is, enigszins, is eensgezind in zijn steun naar mij. Massa Weide naar Maleisië. Wijzigde naar Maleisië zijn plannen en keerde niet thuiswaarts, maar naar de fabriek in van Ferrari in Maranello. Daar analyseerde hij met de technici tot in detail zijn mislukte races. Ik wil zo snel mogelijk het einde aan deze negatieve periode en weer in de situatie komen waarin ik mijn talent kan laten zien. Aldus Massa, die elf keer een Grand Prix won en in 2008 nog de wereldtitel op één punt misliep. Hij is blij dat de teambazen van Ferrari na de race in publieke, publieke, publieke, publieke, ja, dat was publiekelijk hun steun uitspraken. Het was niet eens echt een verrassing, want ik weet dat ik kan rekenen op de steun van Ferrari. Het is mijn tweede familie, al dus massa. Nou, we houden massa in de gaten. Nou, hebben we hebben aanstaande vrijdag al een druk programma. Dat heb je gezien in de evenementenagenda. De live uitzending van de Matthäus Passion op CFM vanaf 11 uur. En uiteraard de runproeverij in Café Koper. Maar als je dan nog niet weet waar je heen wil, kan je er tijd nog naar het café. Casino gaan, want daar treedt niemand minder op dan uh, onze grote vriendin, Bella Perez. Oké. En hoe laat begint dat optreden? Dat staat, dat het verhaal. Dat staat er weer niet. Het is dat je vroeg komt en dan begint het concert laat, natuurlijk. Oké, oké. Bella Perez dus, aanstaande vrijdag live in het Holland Casino Samfoort. <applaus> en misschien doet ze deze ook wel, je weet het, maar nooit hè. ga ZANG EN Het is de una een stormen ver,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 Om deze weer eens uit de kast te halen. Je Martin van der Star en Una Paloma Blanca. Een hele zomer lang, lang bedoel ik. Dat was een, een leuk plaatje. Zo bij uh, zondag in Kermeland. Nou, bij de Eredivisie is het ook leuk geworden voor uh, Ajax. Want die wedstrijd uh, ajax Heracles Omelo is inmiddels voorbij. En daar is het 6-0 geworden. 6-0. Ongelooflijk. Ongelooflijk. RKC Waalwijk, uh, ado Den Haag inmiddels ook uh, afgelopen 1-0. Nou. Nick en de graafschappen, dat hebben we inmiddels al gehoord. 2-0 geworden. En zo dadelijk om half 5 gaat beginnen Vitesse tegen AZ. Goed, uh, dan heb ik nog een ander berichtje en dat gaat over golven. golven. En dat gaat uh, over de Siciliaanse open, wat dit uh, momenteel verspeeld wordt. En na drie dagen... Uh, was de stand als volgt. Maarten Leveeber heeft in de derde ronde, dat was dus gisteren van het Siciliaanse Open, een flinke duikeling gemaakt in het klassement. De Nederlandse golfer als medekoploper aan de klus begonnen, noteerde zaterdag 77 slagen voor de 18 holes. Dat is een 5 boven het gemiddelde op de Vendura Resort en viel terug naar een gedeelde 30e plaats. Tim Sluiter speelde degelijk onder moeilijke omstandigheden. Veel wind en steeg dankzij een goede nieuwe omloop van 71 naar de 16e plaats. Met een totaal van 211 en dat is een score van min 5. Besseling verbeterde zich ondanks een 74 ook iets. En achterhaalde Taco Remkes, beide staan nu op de 215 slagen. En dat is gedeeld, 40ste plek na drie dagen. De 22-jarige Deen Chops van Olofsen, die nog geen toernooi van de Europese, Europese Tour heeft gewonnen... ...bracht zijn score met een knappe 67 op 204. En sloeg vanmorgen als grote favoriet af. De, de voorsprong op de Canadees, Andrew Parr en de Belg, Nicholas Kolzaar is drie slagen. Dus ze zijn nog bezig. Dus de ontkloping zit in plaats altijd bij golf uh, in de staart. En wel in de namiddag van vandaag. De spanning alom dus tijdens het golven. Jazeker. Nou, het is uh, bijna half vijf. Dat betekent zo dadelijk het dier van de week bij CFM. Zondag in Kennenland, maar eerst hebben we deze voor je. Hier is Kim Waal in de Four Letter Words. zou dat nou zijn, hè? Wat voor woord zou dat nou zijn? Voor little words. L-O-V-I-E L-O-V-I Dubbel uh, woordwaarde. Ja, nou ja, oké. Okay. 64 punten. Dat ben je niet. Ja. Echt waar. Eh, uh, ja, we hadden het over bevrijdingspoppen tijdens dat plaatje van Kim Wilds. Ja, behoorlijke optredens die daar gaan plaatsvinden, Pascal. Ja, klopt. Ik uh, ben zelf medewerker dit jaar en ik krijg natuurlijk nieuwsbrieven krijg ik binnen. En een nieuwsbrief wordt aangegeven op houtpodium Podium. Daar komen de komende namen zoals uh, Nick en Simon, Spinvis, Echo Bunny Bunnyman en de Jeugd en Juppia Powerdium, daar hebben we dit jaar Gespedol en Sef, Bombay, Eefje uh, de Visser en Casey Mayfield. Zo hé. Hey. En dan hebben we op de 4 mei, hebben we s'avonds ook nog een, uh, een herdekkingsconcert. En dat is met uh, Liesbeth Listert en Allerliefste. Wow, geweldig. 5 mei dus, bevrijdingspop in Haarlem. 4 mei toch? En, uh, en, ja, 4 en 5 mei. 5 mei is bevrijdingspop mei. En 4 uh, mei hebben we uh, de maar met uh, Allerliefste. Ja, en Liesbeth List. En Oké, okay. het uh, dier van de week albertje. Het is half vijf. Mieow. Mieow. Mie ja, en dan hebben we het uh, over Uckie. En uh, Uckie is een lieve, rustige kater die op zoek is naar een Dito huis waar hij zijn oude dag kan slijten. Hij ligt niet graag op schoot, maar van aandacht en aanhalen kan hij geen genoeg krijgen. Ukki kan het prima vinden met andere katten, maar van honden is hij niet zo gecharmeerd. Kleine kinderen zijn voor hem een beetje te druk, dus die heeft hij liever niet in zijn buurt. Ukki geniet van een lekker warm mandje en buiten zonnebaden vindt hij ook heerlijk. Hij is op het moment iets te dik, dus een dieet zal hem geen kwaad kunnen. Komt u, Uckie, een... Kunt u Uckie een rustig, liefdevol huis bieden waar hij aandacht krijgt die hij verdient? Kom dan snel eens langs om kennis te maken met deze grote kater. en een zware kater. Hij is groot, hè? Is Zo. Groot, ja. Wat een foto, joh. thuis, Kermerland, Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of via het internet www.dierenthuishkermeland.nl En als je naar de foto kijkt, Albert-Jan, is het net voor jou alsof je in de spiegel kijkt, toch? Zie je het? Zie het? Doe it. de microfoon maar even see uit. Dan. Heel goed. <laughs> of je gaat naar Mick en Simon tijdens bevrijdingspop in Haarlem. Na een lange vol klim jij. Van Zandvoort ook op tv. tv ZFM, Text tv Op kanaal 45. 45 dan kijk je digitaal Dan ga je naar kanaal 40 Lady love Your love is peaceful Like a summer's dream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 <laughs> de whispers uit de jaren tachtig met de Rocksteady En daarmee is het kwart voor vijf geworden, tijd voor het gedicht van de dag Gezond voor lijf en leden, rustig lopen gaan, het stroef zijn vermeden Loop van je af, al die zorgen van de dag. Het beste medicijn tegen het zagrijnig zijn. Op je eigen tred, niet te snel, kilometers achtereen, je haalt het wel. Liefst op een rustige plaats, zeker niet te druk, zachtjes trimmen aan één stuk. Elke dag je afstand bijeengelopen, je wordt het vlug gewoon. Goed voor hart en vaten, goed voor de ledematen. Als je bovendien nog, nog s'avonds doet, gegarandeerd een goede nachtrust tegemoet. Joggen, maak er tijd voor vrij. Je gezondheid en je luim winnen erbij. Het is niet vervuilend, het is gezond. Overal rij ik met mijn fietske rond. Door weer en wind gereden, blijf ik fit in lijf en leden. Soms wint tegen, dan is, al, dan is het alles geven. Met de wind in de rug zo heen en zo weer terug. Met een vaste tred in het juiste verzet. Kilometers malen rondgedraaid die pedalen. Met regen is het even balen. Ik vraag af of ik het wel zal halen. Met de warmte van de zon is het fijn. Rustig kijken naar de duinen en zee in volle manenschijn. Het fietske brengt me overal waar ik wezen moet. Fietsen, fietsen, fietsen. Maar fietsen doet je o oh zo goed. Dat was hem, het gedicht van de dag bij Zondag in Kennemeland. Wil je meer gedichten horen elke zaterdagmiddag rond kwart voor vijf bij Sanford op zaterdag? Dan hebben we het gedicht van de week. En heb jij ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur een e-mail naar redactie at redactie at En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs op de radio. De Durain Durain uit de jaren 80 Met de Reflex Dat mooie gedicht van de dag Albert Jan Dat bracht mij bij de volgende plaats Ja daar komt hij aan hoor Hier is Kick en op fietsen ja, de fietsen de doen samen,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 De ik denk in de kinderachtige buurt in land heb we, we overal, Ik sta hier te kijken bij ik sta in bed maar zat nog toen ik zat weg te duwen. ik alweer ben aan de meer. Ik ga naar het nieuwe land, Canada hier. В dat komt door jou alleen, Albertje. Ja, ja, ja, ja. Ja, het gedicht van de dag. Hè? Maar, maar je bent wel vindingrijk, moet dat ik zeggen. Dat bracht wel. me bij Skik en op fietsen. Alweer het uh, ene laatste plaatje. Wat betreft dit programma Zondag in Kermeland. Zitten we weer op, hè? Zitten we weer op volgende week, dus zijn we er niet, hè, op zondag. Nee, wij zijn vrij, hè? Wij zijn vrij. vrij nou, dat zei jij vorige week ook. Maar... Ja, nee, klopt. Dat, dat, ik was een beetje te vroeg. Als ik volgende... de live zou vertellen, dan uh, kreeg ik van de week een berichtje van Albert -Jan. We zitten weer hoor zondag. <laughs> dan denk ik, welke dag is het zondag? 1 april, ja. Okay. Ik ben zelf in de maand. Maar het nee. was echt waar. Hoe was zaten e we zaten er. Ja, volgende week zondag Dan zijn uh, Aldo en Rudy er weer. En dan hebben wij een dagje vrij. Ik zou niet weten, we moet moeten we op zo'n vrije dag doen. Uh, geen idee, geen idee. No. Nou. Komen we wel uit hoor, kabbel wel uit. Maar goed, die maandag erop hebben we de Paasraces. Dus dan zijn we wel smiddags weer van de partij. Maar ons volgende keer schoon regulier. Volgende week zaterdag tussen 2 en 5. En dan hebben we zondag even vrij. En dan zijn we de maandag weer. Zijn we de maandag weer. Vanaf 9 uur ochtends trouwens met de Paasraces. Juist. Ik heb nog even snel een, uh, de uitslag van de Ronde van Vlaanderen. Oh ja, die moeten doen. en uh, de beste Nederlander was uh, Nicky Terftra op een zesde plaats en op de derde plek is geëindigd Alexandro Balan, tweede werd uh, Filippo Pozzato. en het zal je niet verbazen op de eerste plek een Belg, een Belg, een Belg. ja hoor, Ton Bonen wint de ronde van Vlaanderen ik dank iedereen voor het luisteren, volgende week is er weer een zondag in Kennemerland. ook dan weer tussen 2 en 5 bij CFM hele fijne zondag en wat ons betreft Albert-Jan, tot volgende week zaterdag Dag.